1 uur. Het NOS-journaal door Altmegens. Goedemiddag, de Raad van Toezicht bij het COA treedt tijdelijk terug. Slovaaks parlement stemt over Europees noodfonds. En Koninginnedag volgend jaar in Venendaal en Renen. Het en regenachtig met een stevige westenwind. In het binnenland is de wind matig tot vrij krachtig. Langs de kust krachtig tot hard. Maximaal liggen tussen de 17 graden in het noorden en 19 graden in het zuiden. Vanavond en vannacht blijft het regenachtig. Morgen is er wat minder wind. Het wordt wel wat frisser. Ja, de Raad van Toezicht van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, het COA... legt dus tijdelijk de functie neer. De Raad onder voorzitterschap van de VVD-fractievoorzitter in de Eerste Kamer, Hermans doet dat in afwachting van het onderzoek naar misstanden bij dat COA. Minister Leers heeft een en ander bekendgemaakt... staat in een brief die hij aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Redacteur Bas de Vries. Bas, uh, jij bracht als eerste de geluiden over die misstanden bij het COA naar buiten. En uh, nu zijn we zover dat de Raad van Toezicht dus uh, tijdelijk stopt. Waarom doen ze dat? Nou, de Raad van Toezicht is inmiddels zelf ook uh, onderdeel geworden... van het onderzoek dat uh, minister Leers laat instellen uh, naar de situatie bij het COA... Uh, de vraag is natuurlijk of, het, uh, of de Raad van Toezicht echt wel voldoende toezicht heeft gehouden... op alles wat daar gebeurde onder leiding van uh, bestuursvoorzitter Neurtenel Ja. Um, ze, st ze stappen tijdelijk op, dus het is de bedoeling dat ze later weer, uh, weer aan de slag gaan? Ja, het is tijdelijk in de afwachting van de uitkomsten van dat onderzoek. Um, er is één lid van de uh, Raad van Toezicht, dat valt wel op. Dat is vicevoorzitter Ja Bezemer. Die neemt nu al ontslag... Definitief ontslag, die keert ook niet terug. Die keert niet terug. Um, we weten uh, dat hij de man is die eerder dit jaar... Uh, een delegatie van managers van het COA heeft ontvangen... die uh, uh, klachten hadden over de slechte werksfeer bij het COA. Kennelijk heeft hij de conclusie getrokken... Uh, ik heb uh, onvoldoende actie daarop ondernomen. Hij trekt het boetekleed aan en zegt ik, uh, ik ben hier helemaal weg. Dat is, dat is uh, wat, ik, wat ik nu begrijp, ja. ja. En, en de, de, voor, voor wat betreft de andere leden van, uh, van die raad... Uh, die, die, die voelen dat niet zo, die verantwoordelijkheid. Die zeggen, nou oké, okay, wij gaan even aan de zijlijn staan... maar die, die voelen niet diezelfde verantwoordelijkheid als meneer Bezema. Nou, hij neemt duidelijk de hoofdverantwoordelijkheid uh, uh, op, zijn, op zijn schouders. Uh, ja, wat er met de rest van de Raad van Toezicht gebeurt, uh, ja, dat, dat is afwachten. Ja. Dat, dat hangt af van de uitkomst van het onderzoek. Dat onderzoek naar misstanden inderdaad. Is er al iets meer over te zeggen, ja, wanneer kunnen we daar resultaten van verwachten? Nee, de, over de termijn is nog niks te zeggen. Uh, er is zelfs nog geen uh, voorzitter voor, geen man of vrouw die dat gaat leiden, dat onderzoek. Uh, behalve dat uh, minister Leers aan de Kamer schrijft dat dat een gezaghebbend iemand zal zijn. Ja, wanneer, die, uh, wanneer dat rond is, dat weet je ook niet. Dat weet ik niet. Nee. Nee, okay. Voor dit moment, dankjewel, Bas de Vries. Het Slovaakse parlement is zojuist bijeengekomen voor een cruciale stemming. Het stemt als laatste land van de 17 in de eurozone over uitbreiding van het Europese noodfonds lijkt geen meerderheid te zijn. De uitbreiding van het fonds kan alleen maar doorgaan... als alle parlementen in die eurozone instemmen. Correspondent Wouter Meijer in Bratislava, de hoofdstad. Wouter, waarom gaat het allemaal zo moeizaam? Ja, Omdat ook vanochtend in het laatste spoedberaad van de regeringspartij... het weer niet gelukt is om een compromis te bereiken. Want de liberalen die de hele tijd al dwars liggen... die blijven moordicus tegen die extra garanties voor de euro. En daardoor is er nu geen meerderheid voor... Vervolgens heeft de premier, mevrouw Radiceva, de vertrouwenskwestie aan deze stemming gekoppeld. Dus dat betekent dat als het parlement straks nee zegt, dat zij opstapt. En de liberalen hebben toen gezegd, ja, dan kunnen we niet meer tegen of voorstemmen. Dus die zullen zich nu onthouden. Daarmee is er dan dus ook geen meerderheid. En zo valt het kabinet vanavond en gaat de uitbreiding van het Eurofonds voorlopig ook niet door. Um, dan valt het kabinet, maar betekent dat dat het op termijn wel door kan gaan... omdat er dan een, een nieuwe verkiezingen komen en er wellicht wel voorgestemd kan worden? Ja, nou, dat gaat veel sneller. Want je kunt het nog een tweede keer in stemming brengen als het kabinet valt. Dat zou later deze week misschien wel kunnen. Want ze voelen natuurlijk druk hè, van Europa. Er moeten weer beslissingen genomen worden in Brussel. En Slowakije moet eigenlijk... Dat moet eigenlijk eerst opgeruimd worden, deze kwestie. Maar dan moet ze steun krijgen van de oppositie. Dat wil dus zeggen dat... De premier naar de linkse oppositie gaat en zegt willen jullie niet ook voorstemmen. En de prijs die zij daarvoor moet betalen is, uh, is nieuwe verkiezingen. Dan kan het in de tweede ronde worden aangenomen, maar dan is zij de definitief haar baan als premier kwijt. En wanneer weten wij meer? Ze zijn nu net bij elkaar gekomen. Hoe lang gaat het, ja, het duren? Ja, het wordt een hele lange sessie met veel debat, en misschien wel schorsingen. Dus een stemming in het parlement, een antwoord op al deze vragen van een uitslag, wordt pas in de loop van de avond verwacht. Wouter Meijer, in je Dankjewel. Dan naar Oekraïne. De voormalig premier van Oekraïne, Julia Timoshenko is veroordeeld tot zeven jaar celstraf. En dat vanwege machtsmisbruik. Timoshenko is volgens de rechter bij het sluiten van een gasdeal een paar jaar geleden met Rusland was dat buiten haar boekje gegaan. Kosman Kisha Hekster. Kisha, um, ja, zeven jaar cel, betekent dat echt dat ze uh, zeven jaar het cachot ingaat? Daar ziet het voorlopig wel naar uit. Uh, Lula, Julia Tymoshenko zit al sinds augustus vast... omdat zij uh, dit een politiek proces noemt. Ze weigert het gezag van de rechter ook in haar zaak uh, te erkennen. En daarom is ze vastgezet. Er is een mogelijkheid om in hoger beroep te gaan. Dat heeft uh, Julia Tymoshenko laten weten. Zal ze zeker gaan doen. Dus uh, ze, vermoedelijk moet ze uh, ook in de cel blijven... om dat hoger beroep af te wachten. Er is een mogelijkheid dat de president van Oekraïne... Janukovic, haar gratie zal verlenen... maar ook ook al zal hij dat doen, dan nog ziet het ernaar uit dat dit voorlopig het einde zal zijn van de politieke carrière van Julia Timoshenko. Heeft ze zelfs nog wat gezegd na die uitspraak? Ja, ze hield een uh, emotionele toespraak. Ze, heeft ze zei: lieve vrienden, ik wil zeggen dat ik het oneens ben met dit oordeel en dat het jaar 1937 terug is. En dat is natuurlijk een snoeiharde verwijzing naar de showprocessen die er gevoerd werden onder Jozef Stalin in de Sovjet-Unie in 1936. En die op zo'n manier zijn politieke tegenstanders uit de weg ruimden. Timoshenko stelt zichzelf dus op één lijn met uh, de grote terreur uit 1937. Dus slachtoffers daarvan. Ze riep haar aanhang op niet op te geven, door te vechten... voor een Europees Oekraïne. En ze gaf ook aan dat ze dat zelf zal blijven doen... dat president Janukovic haar daar niet van af zou kunnen helpen... en dat ze zo nodig bereid is om door te vechten voor haar... om haar onschuld te bewijzen... tot aan het Europese Hof voor de Mensenrechten in Straatsburg. Hmm. Nou was er vooraf um, vanuit het Westen, Amerika en, en Europa... Al uh, behoorlijk wat kritiek op een uh, eventuele veroordeling. Uh, dat zou wel eens gevolgen kunnen hebben voor de economie van Oekraïne. Is er nu al gereageerd na de veroordeling? Er is een eerste voorlopige reactie gekomen. Waarin een vertegenwoordiger bij de Europese Unie heeft laten weten dat hij hoopt dat het proces in hoger beroep alsnog goed zal kunnen aflopen voor Timoshenko. En inderdaad, de Europese Unie had al aangegeven dat met een veroordeling voor Timoshenko er een voorlopig einde zal komen aan verdere Europese integratie voor Oekraïne. Dat zal dus ook gaan gebeuren. Een aantal economische verdragen tussen Europa en Oekraïne op het punt van economische vrijhandel bijvoorbeeld, die zullen niet worden ondertekend. Dat zal allemaal voorlopig in de ijskast worden gezet. Kiesje Hekstra, dankjewel. Minister De Jager wil uh, alleen het Europese noodfonds verder vergroten... als er strengere regels komen voor nationale begrotingen. Het is al langer bekend dat De Jager vergroting van het fonds niet uitsluit. In de Britse krant de Financial Times zegt hij nu dat het plan alleen bespreekbaar is... als er aan de Nederlandse plannen voor een strenger begrotingsbeleid in de Eurolanden wordt voldaan. Het kabinet wil dat er een speciale commissaris in de Europese Commissie komt, die net zoveel macht krijgt als de eurocommissaris voor mededinging. De commissaris moet eurolanden onder curatele kunnen stellen als die hun financiën niet op orde brengen. De Belgische kabinetsformateur Di Rupo heeft vanmorgen het akkoord gepresenteerd waarin de federale regering macht overdraagt aan Vlaanderen, Wallonië en Brussel. Vooral op economisch en sociaal terrein. De gewesten mogen een autonomer beleid voeren. Ze mogen meer belasting heffen om dat nieuwe beleid te kunnen financieren. De federale overheid wordt kleiner en zal efficiënter gaan werken. Vorige week werd al bekend dat er een oplossing is voor het tweetalige kiesdistrict Brussel-Halle-Vilvoorde. Diroppo spreekt van een gedenkwaardig, zonder twijfel historisch akkoord. De vorming van een nieuwe regering is opnieuw een stap dichterbij gekomen. Dit is het nos journaal. met Dorald Meegers. Toem gaat in beroep tegen de vrijspraak voor een vrouw uit Geleen... voor het doden van drie van haar pasgeboren baby's. De rechtbank sprak haar vrij, omdat volgens de rechter niet kon worden bewezen... dat de baby's bij de geboorte leefden. Toem is het niet eens met alle conclusies van de deskundigen en vindt bovendien dat het een buitengewoon ernstige zaak is... met een grote maatschappelijke impact. De lichamen van de baby's werden vorig jaar in de tuin gevonden... bij het huis van Anita C., ze heeft tijdens haar proces volgehouden dat de drie kinderen dood ter wereld kwamen. Ze zei verder dat ze niet wist dat ze zwanger was. Volgens deskundigen is de vrouw van 42 zwak begaafd... en voor verminderd toerekeningsvatbaar. De politie heeft een man uit Uddel aangehouden... die betrokken zou zijn geweest bij de rellen bij Stadion De Kuip in Rotterdam. De man zou in september met een metalen staaf... de toegangsdeur van het Maasgebouw bij het stadion hebben vernield. En daarna werd de staaf naar een agent gegooid die daardoor gewond raakte. Beelden van de staafgooier waren een paar keer te zien in opsporing verzocht. En uiteindelijk is de identiteit van de 36-jarige verdachte uit Gelderland achterhaald. Ook is vandaag een man van 20 opgepakt in verband met diezelfde kuiprellen. Daarmee komt het totaal aantal aangehouden verdachten op 28. Koningin Beatrix en leden van de koninklijke familie vieren Koninginnedag 2012 volgend jaar in Renen en Veenendaal. In de provincie Utrecht, dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst bekendgemaakt. De koninklijke familie doet ieder jaar een andere provincie aan. Volgend jaar dus Utrecht. Dit jaar bezocht de koningin Limburg. Sport. Bij de WK-turnen in Tokio staat vandaag de finale van de landenwedstrijd... bij de vrouwen op het programma. Verslaggever Edwin Cornelissen is in Tokio. Edwin, uh, ons land doet niet mee bij deze wedstrijd. Komt uit. Dat komt omdat ze niet bij de top 8 zijn geëindigd. Ach. Dat is de eis om mee te mogen doen met, uh, met deze landenfinale. Uh, Nederland had daar misschien een klein beetje zicht op op basis van het WK van vorig jaar. Toen werden ze negende. Maar in Tokio bleef de teller steken op de dertiende plek. Dus dat is niet genoeg. Ja. Hoe, hoe ver is de wedstrijd nu gevorderd? Ja, we zijn uh, over de helft heen inmiddels. Uh, vier toestellen natuurlijk bij uh, de dames. En uh, na twee toestellen staat Amerika nog uh, bovenaan. Dat is toch wel een apart verhaal. Amerika had in het voortraject behoorlijk wat blessures. Zelfs in Tokio viel de kopvrouw uit, Alicia Sacramoni Dus je zou zeggen dat is een behoorlijk gehandicapte ploeg. Ja, en toch staan ze dan weer op op basis van mentaliteit en natuurlijk ook op basis van kwaliteit. hebben ze het beste zicht op de wereldtitel. Ook de grote favorieten daarmee? Uh, ja, absoluut grote de grote favorieten. Rusland doet het trouwens ook goed. China valt wat tegen. Bouwt ook een beetje aan een wat nieuwe ploeg. Geldt ook voor Roemenië. Dat heeft weliswaar de comeback van een uh, voormalig Olympisch kampioene... Catalina Ponor. Maar uh, daar staat tegenover dat er ook wat onervarenheid in die ploeg is. Dus die gaan het ook niet redden. Dus ik denk dat het een strijd gaat worden inderdaad tussen Amerika en Rusland. En uh, Nederlandse turners of turners dus, gaan we die nog zien? Uh, ja, absoluut. Donderdag hebben we de Meerkampfinale bij de Vrouwen. Met uh, Selim van Gerne daarin. En ja, het draait natuurlijk ook voornamelijk om de toestelfinales. Zaterdag Jury van Gelder op de ringen. Zondag Epke Zonderland en Jeffrey Wammers op respectievelijk rek en sprong. Dankjewel, Edwin. <tokkelijk noise> Nederlandse tafeltennisvrouwen spelen dit moment in de halve finale van het Europees kampioenschap tegen Hongarije. Mark Brasser volgt voor ons dat toernooi in Gdansk in Polen. Mark, een uur geleden stond Oranje met 2-1 achter. Best of 5 het nu. Nou, de wedstrijd uh, is inmiddels afgelopen. En Nederland heeft uh, gewonnen. Nederland dus door uh, naar de finale. Nederland nog altijd uitzicht op die vierde achterinvolgende Europese titel. Het was ongekend spannend. 2-1 achter inderdaad, Nederland. Toen kwam Li Zhao, de kopvrouw van Nederland, aan de tafel. Ze speelde tegen Petra Lovas. Ja, en Jiao deed wat ze, wat ze moest doen. Uh, Nederlands team kan nog altijd niet zonder Li Zhao. Ze won met 3-1. Uh, trok de stand gelijk. Het werd 2-2. En toen kwam die vijfde allesbeslissende partij tussen Li en Georgina Pota. Het werd een thriller werkelijk waar. Pota kwam op een 2-1-voorsprong in games. Er was nog één game verwijderd van een finaleplaats voor Hongarije. Maar toen kwam Lee Jet terug. Ze pakte de vierde game met 11-6. En pakte vervolgens ook de vijfde game met 11-6. En dus staat Nederland morgen opnieuw in de finale. Ja, en is er nog altijd die kans op die vierde... achtereenvolgende Europese titel. En, en tegen wie gaat Nederland spelen? Of moet die andere halve finale nog gespeeld worden? De andere halve finale moet inderdaad nog gespeeld worden. Die begint om 1 uur. Of is net begonnen Wit-Rusland tegen Roemenië. Daar is, ja, de eerste partij is bezig, dus daar is nog niks over te zeggen. Uh, ik denk dat het Roemenië wordt. Maar ik brand Dank je wel. Nu John Bakker bij de ANWB. Die heeft verkeersinformatie, John. Ik heb één file te melden. Die staat op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda... voor knooppunt Klaverpolder, vier kilometer. Er zijn twee rijstroken dicht. Dankjewel. De Raad van Toezicht van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers... legt tijdelijk zijn functie neer. De Raad doet dat in afwachting van het onderzoek naar misstanden bij het COA. Het parlement van Slowakije is bezig met de stemming... over de vergroting van het Europese noodfonds... Slowakije is het laatste land dat zijn goedkeuring moet geven. Premier Radicova is voor en ze heeft haar politieke lot verbonden aan de uitkomst. En Koningin de Dag volgend jaar is in Venendaal en Reena. Althans, daar is Koningin Beatrix met haar gevolg. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst vanochtend laten weten. Het is 14 minuten over 1. Dit was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen hier op Radio 1 weer de NCRV met het volg van lunch. Zij is 16. Op 11 oktober 1995 ging Nina Elshoff van start als ondernemer. Onder de naam Nina Elshoff Feng adviseert ze haar klanten... over de inrichting van hun woning of werkplek en geeft ze Feng les Vandaag, 11 oktober 2011, is zij dus precies 16. Gefeliciteerd Nina namens de Goudse Verzekeringen. En uh, als we je nog ergens mee kunnen helpen, dan weet je ons te vinden. Want wat je ondernemersleeftijd ook is, de Goudse helpt ondernemers verder. Kijk maar na op goudse.nl.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 Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Van de partijen die betrokken zijn bij het huidige kabinet... doet het CDA het niet goed. De peilingen houden niet over. En het gemor over de samenwerking met de PVV... is er ook nog altijd binnen de partij. De vraag is, speelt de oude bloedgroepenstrijd binnen het CDA nog steeds? In deel 2 van haar radiodagboek vertelt Anita Witsier over haar reuma... en vooral wat daar het naast staan is. De grootste handicap is afhankelijk zijn... waar ook wordt veroorzaakt. Want dat, uiteindelijk is dat het resultaat... Los van, van, van pijn, dat heel erg vervelend is, en, en, en alle beperkingen die je ondervindt... maar dat je afhankelijk bent, is zo verschrikkelijk. En straks na half tweede stelling in stand.nl, die luidt als volgt... agenten moeten altijd ingrijpen bij geweld. Een kwart van de agenten grijpt niet in bij geweld. Ze zijn te slecht getraind, bang voor grof geweld... of krijgen te weinig ondersteuning van collega's. Zijn de Nederlandse agenten te bang geworden en lopen ze weg voor hun taak? Of is het onder de huidige omstandigheden logisch dat ze geweld soms mijden? U mag het straks zeggen, na aanleiding van deze stelling dus... agenten moeten altijd ingrijpen bij geweld. Bent u daarmee eens of oneens? SMS-dat naar 7070 kost 50 cent. U mag gratis bellen, nummer 0800-1101. U kunt ook stemmen op onze website www.stand.nl. En als u twittert, doe dat dan met stand. Dit is Radio 1. Lunch. Het zijn roerige tijden voor het CDA. Het gaat niet goed in de peilingen. En ruim een derde van de leden heeft er bezwaar tegen... dat uh, samen wordt gewerkt met gedoogpartner PVV. Laait hierdoor de oude bloedgroepenstrijd binnen het CDA weer op. Dries van Acht was de eerste lijsttrekker van het CDA... en vertelde de achterban welke lijn de kersverse christelijke partij zou gaan volgen. Welke positie betrekt het CDA...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 Nou, de jonge Dries van Acht was dat. Niet naar links dus en niet naar rechts. En Lunch vraagt zich af, zijn de partijen die uh, ooit het CDA hebben gevormd... CHU, KVP en ARP, nog herkenbaar binnen dat CDA? We gaan het erover hebben met historicus Pieter Gerrit Kroeger. Hij uh, kent het CDA als zijn broekzak. schreef samen met Jaap Stam het boek De Rogge staat er dun bij. Een boek over het CDA. Uh, dag meneer Kroeger, goedemiddag. Goedemiddag. Was het destijds uh, in 1980 een noodzaak dat die drie partijen gingen fuseren? ja, dat proces was toen al al jaren gaande. Uh, grappig genoeg begon dat in Europa, waar men de christendemocratie samen moest werken in Brussel en in Straatsburg. En zo is men aan elkaar gewend geraakt. En ook door de ontzuiling, de ontkerkelijking die in die periode een rol speelde, merkte men dat dus de oude partijen die nog heel sterk gebonden waren zeg maar, aan kerkgenootschappen, dat dat ja, in het Nederland van, van die tijd niet meer, ja, niet meer relevant gevonden werd, niet meer aansloeg en een meer christendemocratisch profiel samen veel meer. Ja, en die zagen om zich heen een PvdA onder de Uil die groeide en de VVD onder Wiegel. En er moest wat, dus moest wat gebeuren. Ja, wat heel belangrijk was en in mijn beleving zeer herkenbaar ook juist voor vandaag weer was dus dat zowel van de rechterkant als van de linkerkant dus enorm werd gepolariseerd om als het ware het midden de partijen meer in het midden de meer gematigde partijen fijn te, fijn te malen en op die manier dus aan een meerderheid te komen nou dat klimaat van polarisatie waar partijen in het midden dan onder vuur liggen en het ook moeilijk hebben dat is nu heel herkenbaar vandaag weer ja is het een succes geworden vindt u ja, het CDA is natuurlijk uh, in, in dat opzicht een zeer groot succes geworden... omdat het laat zeggen, dat klimaat van polarisatie in de jaren daarna in feite is overwonnen. En heel Nederland als het ware weer ontdekte hoe verstandig het is... om slim met, je, met elkaar samen te werken, naar elkaar te luisteren. We zijn dat polderen gaan noemen. Nou, dat heeft Nederland zowel maatschappelijk als ook economisch natuurlijk heel veel gebracht. En wat dat betreft zitten we dus nu in een periode... waarin als het ware die polarisatiegeest weer een tijd domineert. Ja, ja nou, dat zegt u inderdaad. Er wordt nu geregeerd met gedoogsteun van de PVV. Bij welke bloedgroep binnen dat CDA past dat het best, vindt u? Nou, Het grappige is, als je kijkt naar die, zeg maar, die, die drie partijen... en vooral je zou zeggen, de politieke mentaliteiten hè, waar die partijen destijds van stonden... de KVP, de AR, de CHU... dan zou je nu kunnen zeggen, dit is een beetje CHU. Dat is misschien wat verrassend. Maar daar heeft altijd een hele sterke nadruk gezeten op... Aan de ene kant een wat afstandelijke houding ten opzichte van elk kabinet. He, men vond een regering moest je of het als parlement ja, dan moest je met enige afstand naar kijken. Je moest ze controleren. He, je moest niet op de stoel van de minister gaan zitten. Tegelijkertijd was men, zoals dat heette, principieel gouvernementeel. Men vond het land moet geregeerd worden. Dus je moet een regering waar dat mogelijk is steun geven. Ook als je op andere punten zegt, nou hier heb ik wel moeite mee. Dus dat idee, het land moet geregeerd worden, ook in moeilijke tijden. En eventueel heb je een wat afstandelijke houding naar zeg maar, de coalitie en zelfs partners in de coalitie. Dat is een beetje CHU-achtig. Ja, toch grappig dat een katholiek als Verhagen dan nu vooral de kastanjes uit het vuur moest halen. Ja, daarbij ziet u dus ook, dat is, dat is ook het interessante, hoe dus die verschillende mentaliteiten van die vroegere drie partijen in die partij als het ware geïntegreerd zijn geraakt. He, dus dat dus die wat meer gouvernementele houding, ook dat idee, ja, we moeten het land wel regeren, dat komt dus inderdaad uit de mond van mensen waarvan je denkt, nou, dat is niet een typische ex-CHU-vrouw of man. Nee, in, in dit geval dus een, een KVP'er, ja, zou je zeggen. Hij, de vader van Verhagen was heel actief in de oude KVP. Ja. Ja, ja. Hoe belangrijk zijn die, die oude bloedgroepen nog binnen het CDA? Nou, die zijn dus belangrijk in de zin van, van laat ik zeggen, die, die, die, die mentaliteiten... Hè, wat je dus heel herkent... Uh, bijvoorbeeld uh, typisch de antirevolutionaire kant is... dat de worsteling van het CDA met de beginselen. Ja? Uh, heel interessant, het CDA krijgt een enorme nederlaag. Ja? Dan is er een partijcongres waarin elkaar de oren wast. Ook dat is typisch ARP van vroeger. En dan benoemt men dus een aantal zware clubs... die de beginselen weer gaan bestuderen... en daar een eigentijdse taal en inhoud aan geven. Nou, Dat is bijna klassiek antirevolutionair. Dus niet een, een antwoord zoeken in de tactiek, maar in de principes. Ja, nou, ja. Het katholieke, dan zie je dat die, die nadruk op... Je zou bijna à la Cohen de zaak bij elkaar houden. Dus werkgevers en werknemers. Het niet polariseren, maar verbinden. Zo'n pensioenakkoord. Maar ook bijvoorbeeld rond Europa. Dat pro-Europese en dan met andere partijen. Die ook als het ware dat Europese accent willen. Dan de samenwerking zoeken. Ook met de Partij van de Arbeid. Ook met GroenLinks. Ondanks dus dat men een minderheidscoalitie met de VVD heeft. Ja. Daarvan kun je zeggen. Dat is heel herkenbaar in de, zeg maar de, ja, uit de katholieke sociale leren. En de katholieke traditie. Um, dus eigenlijk, eigenlijk kan je niet zeggen dat het nu één partij... een van die oude partijen is die de meeste invloed heeft... binnen het huidige CDA. Nee, want die partijen bestaan natuurlijk dus al meer dan 30 jaar nee, niet nee. meer. Nou ja, goed, de en de, de mensen die destijds... Ja, laat zeg maar, daar dan de, zeg maar, de leidende figuren van zijn, die zijn natuurlijk allemaal op leeftijd. De mensen die nu in het CDA zeg maar, uh, uh, uh, uh, ja, aanzet zijn... zijn mensen uit de periode daarna, van de voorbije dertig jaar. Wie zou u nu... Een, uh, wat, wat is nou een echte, uh, laten we zeggen, dan nieuwe CDA... Die, die dus niet dat stikkertje CHU, ARP of KVP uh, opheeft? Wie zou u hem willen noemen? nou Het aardige is dat je van heel veel mensen uh, in het CDA... natuurlijk toch hun, hun herkomst, ja, de, de traditie, zelfs de taal waar ze uitkomen... onmiddellijk herkent. Een balkenende, dan, dan denk je... Onmiddellijk he, een, een anti-revolutionair dat herken je. Uh, ja, ik, zel, ik zelf zeg, mo moet altijd denken van... wat zou Henk Bleker geweest zijn zeg maar, in, de vorige, in, die, in die vorige fase? De is de noorderling, ja, hij is een invalpartijvoorzitter geweest. Hij is natuurlijk een absolute noorderling, daar herken je hem Hij is natuurlijk een man van het groene front, he, van, de, van de landbouw. Daar herken je hem ook aan. Maar om nou een heel typische... Uh, ik zeg maar katholieke of anti-revolutionaire of uh, CHU-achtergrond, dat zou ik eerlijk gezegd niet meteen 1, 2, 3 weten. Nee, dus hij is de CDA in, in, in hoogste eigen persoon, zou je kunnen zeggen. Ja, je zou kunnen zeggen dat als, het ware, dat, je, dat, dat als het ware de echo van een van de oude drie uh, groepen bij hem bijna niet meer klinkt. <lacht> nee. Ja, u zei van, uh, dat is allemaal goed gegaan eigenlijk. Uh, hoe gaat het nu wat u betreft dan met het CDA op dit moment? Ja, nou, ik ga nu iets uh, tegen draad zeggen, dat mag wel bij u een keer. Hè. Ja, leuk. Het gaat eigenlijk helemaal niet zo slecht. Nou, dan zegt u, dan valt u van uw stoel. Want u zegt, <laughs> hè, gehalveerd bij de verkiezingen. Uh, uh, in de peilingen, uh, laat ik zeggen, niet op geweldige winst. Nee. Tegelijkertijd, als je nou kijkt naar het... Lange termijn zeg maar, maatschappelijk klimaat. We, zitten, we hebben nu een periode achter de lucht van, van die hele scherpe polarisatie. Van links en van rechts, nou, met het populisme. En u, u kent de namen die daarbij horen. Tegelijkertijd zie je nu dat rond de echte grote vraagstukken waar ons land met zijn partners ook in Europa voor staat. dat dus als het ware in het midden van de Nederlandse politiek de partijen elkaar in feite weer aan het opzoeken zijn. Rondom het pensioenakkoord. Zelfs rond Kunduz was dat het geval. Ja, internationale crisisdingen. Nou ja, de eurocrisis natuurlijk in optima forma. En wat je ziet is dat de partijen, zeg maar de polarisatiepartijen op links en rechts, dan eigenlijk buitenspel staan. Nou, dat is vanuit, ik zou kunnen zeggen, de oerfilosofie van het CDA natuurlijk een, ja, een ontwikkeling waarvan je zegt. Ja, daar hoort het CDA eigenlijk bij thuis. Ja. Zorg nou met elkaar dat je in grote problemen elkaar vasthoudt. Ja. En politiek tot goede afspraken komt, waarbij iedereen ook snapt. Ja. Jij geeft wat, ik geef wat. En zodat je er op een integere manier met elkaar uitkomt. Ja. Maar dat, is, dat vertaal... is eigenlijk dus in het klimaat van nu. Misschien iets waar het CDA. Ja, toekomst uh, ook aan kan ontlenen. Ja, Maar dat vertaalt zich nog niet in, in, in, uh, in, in enorme kiezersaantallen. Nee. Als je op de peilingen afgaat, want juist die, die partijen... die dan polariseren, zoals u zegt, noem de PVV en de SP misschien wel... Uh, die, die halen winst. Ja, nee, maar de, de peilingen zijn in dit opzicht... Uh, nou ja, uh, Wim Deetman had voor peilingen altijd het kortaf afwoord dagkoersen. Uh, dat zijn altijd momentopnamen van, van zeg maar de, de stemmingen ja, van dat moment. Hè. Dat is ook heel, heel kenmerkend. Als er dus iets in de Tweede Kamer gebeurt... waar de media dan veel over schrijven... dan gaat de fractievoorzitter die dan veel in beeld was... die gaat in de peilingen drie zeteltjes omhoog. Ja. Dus dat... Veel belangrijker is als het ware die onderliggende trend. Ja, ja. Uh, dus heel interessant is als het kabinet Rutte... Uh, wat er nu, nu een jaar zit... als dat als het ware in jaar twee en misschien wel jaar drie... als het ware meer en meer... als het ware in feite toch een kabinet van het midden wordt... dat op verschillende... Ja, Partijencombinaties combinaties mm. gaat steunen. Wat ja. je feitelijk nu al ziet, en je ziet dus ook dat de PVV als gedoogpartner daar af en toe nu moeite mee, mee heeft. Ja. Goed, u, u zegt eigenlijk uh, de, de CDA-burger moet gewoon moed houden. Nou, dat is al, het is sowieso verstandig als je uh, een partij bent met dat profiel, dat je je dus niet gek laat maken, en inderdaad de kritiek die er natuurlijk na de, uh, de vorige verkiezingen waren... Nou, met het rapport uh, Frissen, wat buitengewoon scherpe analyse gaf... en hele harde aanbevelingen die het CDA moet doen... nou dan weet je dus ook, dat gaan we dus doen. Nou, partijvoorzitter Peter Om, die uh, trekt aan, aan alle karren... zal ik maar zeggen, om dat te doen. En daar moet je het in feite ook op de middellange termijn dan van hebben. Goed, dank voor uw uitleg. Historicus Pieter Gerrit Kroeger was dat over het CDA. Het Radio Dagboek. Deze week met Anita Witsier, presentatrice bij de KRO. En deze week is het Wereldreumadag. Ja, al sinds 1999 heeft Anita Witsier reumatoïde artritis. Dat is een vorm van reuma. En ze heeft er flinke uh, tijd last van gehad. Maar nu gaat het goed. Sport is een van de dingen die ze veel doet om in vorm te blijven. En anders met de hond wandelen. Doeg! Doeg. Kom maar, kom maar. Het is goed. Nou, het was een periode. Ik ging ik. Uh op mijn fiets naar, naar mijn werk. Van blij dat ik hem heel veel schreef. Nou ja, dat stelt niet zo heel veel voor. Maar het was net zo'n lekker zo'n stukje. En dan, ik ben nooit zo van... nou, dan ga ik rustig fietsen. En waa, fietsen. Dat is een beetje, hè. Een rugzak op mijn rug. En pff, goed door trappen. En op een gegeven moment kreeg ik zulke dikke knieën. Ik dacht eens, van, ja, stel je niet aan. Weet je, al Nederland gaat met de fietsen naar zijn werk. Dus kom op. Het was wel erger en erger. Is, werd het werd dik en stijf en pijnlijk... Op een gegeven moment ja, ging het niet meer. Toen ben ik via de huisarts bij de rheumatoloog terechtgekomen. En die zei, ja, ja, ja, ja. Alle onderzoeken gedaan. Een heleboel was het ook niet. Tot mijn grote opluchting. En toen hebben ze op een gegeven moment dit maar al stempel gegeven. Dat de ontstekingen zo hevig waren. En ik moest gewoon al aan de medicijnen. Want die ontstekingen, die brengen schade toe aan je gewricht aan je en aan je weefsel. Dus dat moet je zo snel mogelijk eigenlijk de kop indrukken. En dat is... Uh, Hallo, pop, geen mee. Kijk, nou kijk. Nou, eh. Uh, <laughs> anyway, waar waren we? Nou ja, ik, ik was woedend. Ik was echt zo boos. En, en, dat, en alleen maar omdat ik afhankelijk was van anderen. Want je, je moet constant mensen om hulp vragen. Je kan niet meer even naar boven. Je kan niet even boodschappen doen. Je kan niet even de auto pakken. Je kan niet. Je kan niks meer even. Dat was het meest heftige. Ik zeg ook altijd, de grootste handicap is afhankelijk zijn. Waar ook wordt veroorzaakt. Want dat, uiteindelijk is dat het resultaat. Los van, van, van pijn, wat heel erg vervelend is. En, en, en alle beperkingen die je, die je ondervindt. Maar dat je afhankelijk bent, is zo verschrikkelijk. Dus ik vond dat heel moeilijk. En dat is misschien ook wel een... Ook wel een soort van leerproces geweest, denk ik hoor. Dat je uh, dingen die zo vanzelfsprekend voor je zijn, dat je die wel eens los moet laten om tot een, uh, een ander inzicht te komen of zo. Om iets anders ruimte te kunnen geven. Maar dat vond ik vond het bijzonder heftig. Ik hoop ook nooit meer dat dat uh, gebeurt. Dat is wel een van de dingen. Zeg, ben je bang om ouder te worden? Ik riep natuurlijk altijd: B -b -b -b -b nee, maar tegenwoordig in de spiegel kijk zeg ik: nou ja, best. Uh, het is gewoon een heel slecht op voor de hond. Je, je, je dicht zo'n dier ook allerlei menselijke eigenschappen toe. Wat verkeerd is volgens Caesar, nee, de hondenfluisteraar. <laughs> Beer Ik merk dat ook heel erg aan mijn vader, die is nu 92. En die is ook heel erg afhankelijk geworden door de ouderdom. Dan denk ik, ja, dan uh, is dat wellicht ons aller voorland. En ik hoop altijd maar dat je daar dan heel langzaam ook geestelijk naartoe groeit. In plaats van dat het bam van de ene op de andere dag is. Maar hij, hij baalt daar wel van hoor. Hij heeft natuurlijk maar één kind, dat ben ik. Maar dan is hij dan weer heel blij mee. En ik moet hem wel eens eraan herinneren dat hij ook nog twee kleinkinderen heeft, dat weet hij dan niet meer. En ook foto's zien. Ze. Oh ja, ja, ja, ja. En dan zegt hij: Nou, gelukkig heb ik jullie nog. En weet je wel? En dan... Maar overal is hij wel klaar met het leven, hoor. Kus. Goed zo. Weet je, weet je wat het is? Ik heb natuurlijk mijn eigen leven hier. Waarom zou ik willen dat hij in leven blijft? Waarvoor? Ik ga, ik ga één, twee keer in de week naar hem toe. Pap, je moet, jij moet lekker in leven. Ik heb lekker mijn eigen leven. Tuurlijk, ik kom even een paar keer de week op bezoek. Maar dat, dat vind ik pas ego egocentrisch. Dat denk je, nee, ik begrijp heel goed... Weet je, hij is 92, al zijn vrienden, kennissen, familie, allemaal dood. Dat heb je, als je zo lekker oud wordt. Nou, meneer Wits, dat is een hele leeftijd. Hè? Mooi, hè? En dan zie ik mijn vader denken, mooi, niks, mooi. Nee, begrijp ik wel. Laat me los. Ja, het radiodagboek van Anita Wits hier, gemaakt door Anne van der Veen. Terugluisteren kan via lunch.ncv.nl slash radiodagboek. Zomereen de stelling in stand.nl. Agenten moeten altijd ingrijpen bij geweld. We zijn benieuwd naar u, eens of oneens. Eerst is hier nu Dick de Hark.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 De Belgische kabinetsformateur Di Rupo heeft vanmorgen het akkoord gepresenteerd... waarin de federale regering macht overdraagt aan Vlaanderen, Wallonië en Brussel. Vooral op economisch en sociaal terrein. De gewesten mogen een autonomer beleid voeren. Houd-premier Julia Timoshenko van Oekraïne is veroordeeld tot zeven jaar cel voor machtsmisbruik. Volgens de rechter heeft ze in 2009 een onvoordelige gasovereenkomst met Rusland gesloten. De rechter vindt dat Timoshenko bij het sluiten van de overeenkomst haar boekje te buiten is gegaan. En koningin Beatrix en leden van de koninklijke familie... vieren koningin de dag 2012 in Rhenen en Veenendaal. De koninklijke familie doet ieder jaar een andere provincie aan. Vorig jaar bezocht de koningin Limburg. En waren de hoofdpunten. ANWB verkeersinformatie vielen na een ongeluk op de A16... vanuit Rotterdam naar Breda voor knooppunt Klaverpolder, 7 kilometer. We zijn daar twee rijstroken dicht. Verkeer richting Breda kan vanaf knooppunt Ridderkerk beter omrijden via Gorkum... Over de A15 en de A27. Dit is Radio 1. NCRV, standpunt NL. Jurgen van den Berg. Een kwart van de politieagenten grijpt niet in bij risicovolle situaties. Ze zijn te slecht getraind, bang voor grof geweld... of er is te weinig ondersteuning ter plaatse. Blijkt allemaal uit een vertrouwelijk rapport van de Nederlandse politieacademie. En dat kan allemaal gevaarlijke situaties opleveren... zegt Han Busker van de Nederlandse Politiebond. Ja, ik hoef u niet te vertellen dat als een burger een melding doet... dat hij er recht op heeft dat de politie zo spoedig mogelijk ter plaatse moet komen. Dat vindt iedere politieagent ook. Dus op het moment dat dat op een uh, andere manier gebeurt dan via de snelste en kortste route... dan uh, kunnen er situaties ontstaan die inderdaad voor de burger... ook een gevaarlijke situatie met zich meebrengen. Ik zie nu dat wij uh, op momenten dat je dat er echt het doet... Uh, weer aan toe zijn om, uh, ook als het nodig is, iets steviger op te treden. Eigenlijk is het vriendelijk als het kan en uh, streng als het moet. Ja, want de agenten zijn nu in ieder geval niet goed voorbereid op geweld. Dat blijkt uit het rapport. in ieder geval. Is het begrijpelijk dat de agenten op straat risicovolle situaties mijden? Of is er nooit een excuus voor een agent die wegloopt voor zijn of haar taak? Je praat erover met Magda Benson, tweede kamerlid voor D66. Ook oud-korpschef uh, trouwens. Dag mevrouw Benson. Goedemiddag. Drie keuzes aan het begin. U kent het klappen van de zweep ja. intussen. Kort antwoord: ja of nee. Hier komen ze. Nederlandse agenten zijn te soft geworden. Nee. Nederland is onveiliger geworden. Nee. Niet de agenten, maar de korpschefs lopen weg voor hun taak. Nee. Drie keer nee. Dan uh, onze stelling. Agenten moeten altijd ingrijpen bij geweld. En ik vraag aan onze luisteraars, als u daarmee eens bent of oneens... sms dat dan vooral naar 7070, dat kost 50 cent. U mag ook gratis bellen, het nummer is 0800-1101. En wie weet horen we u dan in deze uitzending, zou leuk zijn. U kunt ook stemmen op onze website, www.stand.nl. En als u twittert, eens of oneens, doet het dan met hekje standpunt. Mevrouw Bersen, de stelling ook even voor u. Agenten ja. moeten altijd ingrijpen bij geweld. Nee, dat kan niet altijd. Uh, en ik snap best dat uh, de burgers verwachten... dat politiemensen altijd ingrijpen. Maar ik weet uit mijn eigen praktijkervaring... Uh, dat er omstandigheden zijn waarbij politiemensen niet kunnen ingrijpen. Bijvoorbeeld op het moment dat er een behoorlijke uh, vechtpartij aan de gang is... en er slechts twee politiemensen ter plaatse zijn en ze uh, toch een behoorlijke tijd moeten wachten op een tweede auto... met twee uh, collega's, dan uh, kunnen ze beter het escaleren voorkomen... dan dat ze uh, ja, daadkrachtig ingrijpen. Nou, uh, ik, ik denk dat iedereen dat wel begrijpt. Maar als je dan die resultaten van dat onderzoek uh, leest... Hè, ruim 4400 agenten werden gevraagd naar hun ervaringen... een kwart van hen grijpt niet in bij geweld. Dat lijkt me toch wel een behoorlijk hoog aantal. Ja, nou weet u, ik vind het een beetje lastig om... ik ken het rapport niet, hè, er zijn uh, gedeelten van uitgelegd... Lekt. Ik begrijp ook dat het nog een conceptrapport is. Dus dat is altijd gevaarlijk, vind ik... om daar uh, verdergaande conclusies aan te verbinden. Maar ik snap best dat uh, politiemensen uh, zo langzamerhand... Uh, steeds vaker geconfronteerd worden, ook met geweld, uh, door burgers. Uh, we hebben ook geconstateerd de afgelopen maanden... dat uh, politiemensen vaker hun wapen moeten trekken... omdat ze in omstandigheden terechtkomen waar dat ook moet gaan plaatsvinden. Mm. Politiemensen schieten ook al vaker. Dus er is wel wat aan de hand, wil ik maar zeggen. Oh. Maar, um, maar toch even, want kijk, we weten niet of die cijfers kloppen. Ik heb wel reacties gezien van de, van de politiebonden. Die zullen, ja. die zullen dus ook dit soort verhalen kennen vanuit hun achterban. Ja, ja. Dus helemaal uit de lucht gegrepen lijkt het me niet. Uh, stel dat het waar is, een kwart hè, van die 4400 agenten die zegt dit... dat is wel een teken aan de wand, lijkt me. Nou ja, dat ben ik met u eens. Dat is ook een teken aan de, aan de wand. En ik denk dat, dat, uh, dat die signalen ook buitengewoon serieus genomen moeten worden. Ik weet ook dat de bonden al langer bepleiten... dat politiemensen wat vaker getraind gaan worden in het jaar. He, ze, ze hebben nu vier blokken uh, als het gaat om individuele... Uh, beroepsvaardigheidstrainingen. Uh, maar dat zal misschien wel wat meer moeten ja, ik, worden. Ik zag dat een agent, uh, gisteravond zag ik dat op tv... vier keer schietles heeft in ja, het jaar. klopt. Terwijl ja. een, een gemiddelde sportschutter, geloof ik, 18 keer of zo... Ja. Uh, ja, maar die schieten voor de lol. En politieagenten, die schieten bij voorkeur niet nee, voor de lol. Maar goed, juist die agenten zouden dan daarin goed getraind moeten zijn. Nee, ja, ik, Ze worden ook goed getraind. Alleen zal het misschien wat vaker moeten gebeuren. Ook al omdat die IBT, kort het maar even af, uh, meer elementen is gaan omvatten. Bijvoorbeeld aanhoudingstechnieken, uh, de conditietraining zit erin. Dus het is maar een klein onderdeel, die schietvaardigheidstraining. En als agenten daar uh, meer behoefte aan hebben, dan vind ik dat je daar ook heel goed naar. Moet kijken om dat te honoreren. Ja, iemand zegt op onze website: een agent dient ongeacht zijn risico in te grijpen. Hij heeft daar een revolver voor, tot zijn beschikking. Ja. En mag deze ten alle tijde gebruiken voor zelfbescherming en ook ter bescherming van de bevolking. Ja, maar ik denk toch niet dat wij tafereelen willen... Uh, waarbij politiemensen maar om zich heen gaan schieten. Dus het geweldsmonopolie wat politiemensen hebben... verplicht ook. Namelijk dat je hele goede afwegingen maakt... wanneer je wel of niet je wapen gebruikt. Daar, en ik denk dat dat ook heel goed is dat daar een... Uh, ja, ook een verantwoording bij hoort. wanneer je je wapen uh, uh, trekt. of je, je gebruikt uh, buitensporig veel geweld. Uh, dat dat ook getoetst wordt. of dat op een goede manier gebeurd is. Mm. Want wat al met al is, dit natuurlijk voor de beeldvorming van de politie niet goed. Nee, en dat, dat, dat betreur ik ook erg. Want um, ik vind echt dat de politie verkeerd wordt weggezet. En dat is nooit de bedoeling van dit onderzoek geweest. Dat kan ik me niet voorstellen. Ik zie het meer als een signaal vanuit de politie. Vanuit politiemensen. Van let op, wij hebben meer behoefte mm. aan goede training. En wij komen in omstandigheden terecht... die we niet helemaal nee. uh, kunnen uh, ja, handelen. Nee, uh, dit is trouwens niet het eerste signaal. Want in juni was er ook al een rapport... Hè, waarin werd gesteld dat agenten voldoende weerbaar zijn... Nou ja, dat is die, die mentale weerbaarheid. Hè? Dat, en dat is natuurlijk iets wat al jaren loopt. Dat uh, politiemensen uh, ja, in traumatische omstandigheden terechtkomen. Traumatische ervaringen hebben. Uh, dat vaak wegstoppen. En op enig moment komt dat eruit. En dan kan dat leiden tot een posttraumatisch stresssyndroom. Zoals het zo mooi heet. Ja. En ook daar moet je dus weer politiemensen in gaan trainen. Ja. In die professionele weerbaarheid. Maar ook, ook ingegeven, uh, als we dit, dit rapport maar even weer volgen, dat agenten zich onvoldoende gesteund voelen door hun chefs met name. Ja, en uh, aan het begin van het programma ging het over de korpschefs. Ik weet dat uh, politiemensen het heel prettig vinden als hun direct leidinggevenden veel vaker mee de straat op gaan. En ik denk dat dat ook een hele goede zaak zou zijn, want politiemensen uh, willen ook heel graag dat hun leidinggevenden weten in wat voor omstandigheden ze hun werk moeten doen. Ja, want weet, weet een korpschef, u bent dat zelf heel lang geweest... Wist, wist u precies wat er op straat speelde en zo... als je daar als agent dan rondloopt? Nou, heel precies niet. Maar je weet natuurlijk wel wat, wat je mensen uh, tegenkomen. En uh, zeker in het begin van mijn uh, korpschefschap... was ik ook nog districtchef en ging ik ook mee de straat op. Uh, dus je moet wel weten wat je mensen ervaren op straat. Maar nogmaals, ik zie een enorme verharding de laatste tijd... Uh, uh, als het gaat om geweld ook tegen politiemensen... en ook andere hulpverleners. En dat is een tendens die we dus eigenlijk nog niet zo lang kennen. Right. Maar, maar moet je daar geweld tegenover stretten? Want er is een tijd lang natuurlijk de trend geweest bij de politie ook van... we lossen het met praten wel op. Ja, nou dat, dat vind ik nog steeds een hele goede tendens. Alleen dat lukt dus vaak niet meer. Waar, waar ze uh, mee te maken hebben zijn toch uh, ook heel veel jongeren, maar ook wel wat ouderen, die uh, een combinatie op hebben van alcohol en drugs. Uh, en, en daardoor ja, ongeleide projectielen worden. Nou, daar valt echt niet mee te praten. Nou, um, nog even over die nazorg. We hebben even wat rondgebeld vanochtend. Dat kwam ook terecht bij PVV-kamerlid Hero Brinkman. zelf politieman geweest. Ja, ja. Hij zegt, toen ik als agent werd uitgescholden en ik meldde dat bij de baas, dan zei hij van ja. Uh, ja Ach, uh, zit nou niet te zeuren, schelden doet geen pijn. Ja, ik vind dat wel uh, aardig... om dat uit de, hon, de mond van uh, de heer Brinkman te horen. Want ik heb hem ook nog wel eens als Kamerlid horen zeggen... Uh, toen het ging over um, nou, de positie van vrouwen in de korpsen... dat een beetje een geintje, daar moet je ook maar tegen kunnen. Um, dus ik, ik vind dus dat dat ook niet kan. Ik vind als een uh, politieagent wordt uitgescholden... dan probeer je iemand terecht te wijzen dat je het niet accepteert. He, dat zijn de tolerantiegrenzen die, uh, die je vaststelt... Uh, maar ja, ik vind het wat al te gemakkelijk om te zeggen... ja, je moet maar tegen een stootje kunnen. Het gaat ook om het fatsoen in het verkeer tussen burgers en politie. Mm -hmm. uh, hij zegt ook uh, uh, dat uh, agenten niet verdedigd worden genoeg door hun, door hun bazen... door de korpsjes, maar vooral ook niet door de burgemeesters. Die moeten wat hen betreft hun rug rechten. Uh, is een uh, uitspraak van, van Brinkman. En overgaan tot meer een repressief beleid. Ja, ja, zo ken ik hem natuurlijk wel weer. Het is echt een lijn van de PVV. Uh, en dat is te kort door de bochtlijn. Ik denk dat dat niks oplost. Want we weten ook dat als je geweld toepast... dat het ook geweld oproept... Uh, en ik vind dus dat uh, politiemensen moeten goed getraind zijn... adequaat hun werk kunnen doen en uh, geweld toepassen. Dat moet echt bij uitzondering nou, gebeuren. Want uh, ook de Nederlandse politiebond heeft erop aangedrongen. Hè, meer schiettrainingen bijvoorbeeld, meer, meer, uh, ja, meer trainingen. Maar goed, uh, ja, op het moment dat die mensen aan het trainen zijn... zijn ze niet op straat. Uh, dat kost allemaal weer geld, uh, denk ik ook gelijk, hè? Ja, nou ja, dat is natuurlijk het eeuwige dilemma. Je wil uh, de politiemensen ook zo efficiënt mogelijk inzetten. Maar nogmaals, ik vind wel dat ze goed getraind de straat op moeten. En uh, dat zal ook een, um, nou ja, hun zelfverzekerdheid in hun optreden kunnen vergroten. Uh, en daar, hebben, daar heeft iedereen alleen maar baat bij. Ja, even nog een reactie van onze website. Want kijk, we zijn, we zijn natuurlijk Nederland. En we zijn niet een eilandje. Want in de rest van de wereld gebeuren ook van allerlei dingen. Uh, hier zegt iemand, je zou als kritische burger eens moeten kijken... hoe uh, in Duitsland en Italië geweld, uh, gewelddelict wordt opgelost. Uh, daar zie je vakmensen aan het werken. Ik heb in beide landen gewoond. Uh, het is echt een lust voor het oog. De carabinieri en de polizei, die stralen gezag en kennis uit. Maar onze agenten... Uh, zij grijpen mij een beetje te vlug naar hun wapen... door hun paniekerige aanleg die ontstaat door zwakheid en angst. Aldus deze meneer of mevrouw. Ja, kijk, ik heb ook de carabinieri gezien in Italië... en die staan continu met hun wapen zo ongeveer in de aanslag. Alsof er een, een, een staat van belegering is. Ja, dat is niet de wijze van politiezorg... die wij, denk ik, in Nederland willen hebben. Um, en uh, ja, ik, ik hou het toch... Uh, het liefst bij uh, goed getrainde politiemensen die ook aanspreekbaar zijn en ook er zijn voor de hulpverlening. Want dat is ook een onderdeel van het uh, politiewerk. En uh, ja, niet alleen maar een soort militaire politie, daar schiet we helemaal niks mee op. Nee. En, en u vindt niet dat de politie uh, te aardig is voor de burgers? Dat dat, dat, dat misschien wel uh, nou, meer, misschien een beetje de kant van, van wat, wat meneer Brinkman wil uh, ontmoeten? Nou ja, ik denk dat, dat het wel zo is dat we een, uh, zeg maar midden jaren negentig oh, toch ook een beetje, begin jaren 90, een beetje de teneur hadden van de politie is je beste vriend. Ja, dat is niet in alle gevallen zo. En dus kun je ook niet in alle gevallen de beste uh, vriend zijn van de burger. En moet je ook kunnen optreden. Maar juist dat schakelen in uh, hoe de, je wijze van optreden, dat is professionaliteit. En dat zie ik ook voldoende bij politiemensen. We gaan kijken wat onze luisteraars vinden. En u blijft meeluisteren, en dan uh, kom ik zo meteen graag bij u. Terug om die reacties door te nemen. Ik ga nog een keer verversen op onze site. Want we hebben een mooie aftrap voor de discussie nu. Er is door bijna 1100 mensen gestemd. 86% is het eens met de stelling. 14% oneens is met die stelling. Agenten moeten altijd ingrijpen bij geweld. Stand.nl, goedemiddag. Goedemiddag, en Huizen. Mevrouw Draait een beetje om de stelling heen. Ik zeg, uh, natuurlijk moeten de, de politie niet continu geweld gebruiken. Maar ze moeten wel ingrijpen als er geweld wordt gepleegd in de samenleving. Dat is de stelling. Daar gaat het om. Dat doet men niet. Want men is slecht getraind. Men gaat maar vier keer per jaar naar de schietbaan. heb ik een goede suggestie. Begin kunnen we president Karzai bellen... om te vragen of Afghanistan een trainingsmissie wil sturen naar Holland... om onze politieminister op te leiden. Ik heb hier te maken met het korps Noord-Holland-Noord, meneer. Je ziet ze niet. Je kunt bellen over drugsoverlast, over het feit dat je ziet dat je drugs dealen. Je kunt het bellen over het feit dat je wietmontages weet aan te stippen. Je hoort continu dezelfde front wat afdraaien. Het heeft onze prioriteit niet. Ze zijn, ze zijn aan het trainen waarschijnlijk. Ja, in, in Koenboes, maar we hebben ze hier nodig. Hier zien we ze niet. Dank u wel voor het bellen. Stand.nl, goedemiddag. Ja, met oud uh, Brass, Rotterdam spreek je. Aard. Nou, ik ben uh, tegen de stelling... Ik vind het terecht dat uh, er soms niet, uh, niet opgetreden wordt. Ik vind het ook ben het ook eens met die mevrouw die uh, hier dit uh, voor ver, uh, heeft. Mm -hmm. Want uh, ja, de maatschappij is uh, helemaal voor hard. En aan de ene kant wil elke burger dat de politie optreedt... en aan de andere kant steunt diezelfde burger de politie niet. En ik vind dat uh, ja, sinds de 70e jaren zijn we eigenlijk helemaal doorgeschoten. En uh, moet de politie moet, uh, als die ingrijpt, dan moet die zich overal voor verantwoorden. Als, je maar, ah, ja, als, het, als ze maar iets te, te stevig ingrijpen, dan, uh, dan staan hun voor het gerecht. Ja. En ik vind het eigenlijk een beetje de omgekeerde, omgekeerde wereld. Ik denk dat we als burgers achter de politie moeten, moeten, moeten staan... En uh, ook het OM trouwens. En uh, ja, dan, uh, de, ja, dan krijgt. Uh, wij, wij moeten de politie no. het gezag geven. Kijk, ze kunnen. Uh, We wat, wat keer van ja, ze moeten gezag hebben. Ja, dan moeten wij dan, de burger, moeten ja. dan de politie gezag geven. Duidelijk. En dat was ook vroeger zo. Dan kreeg je een klapje met een uh, met gummiknup. die heb ik vroeger ook wel gehad. Echt en dan had waar? je een week pijn. En dan wist je van ja, hij heeft gelijk. En dan uh, de volgende keer verdient je het wel uit je hoofd. Dankjewel voor het bellen. Stam.nl, goeiemiddag. Ja, een hele goede middag. Ik ben het wel met de stelling eens. Ik vind wel dat de politie zeg maar, gewoon keihard moet optreden tegen geweld. Ik bedoel, eh, politie zijn ons enigste houvast op dat moment waar we dan op kunnen rekenen. En als we dan ook niet op politie kunnen rekenen... dan weet ik het ook niet eh, maar goed, wie zeg maar, het eigen heft in handen moet gaan nemen. Maar mevrouw Berzen beschrijft de situatie dat je bijvoorbeeld in een binnenstad of zo... Eh, nou, die situatie kennen we ik allemaal wel eens als je daar bent geweest... dat, dat daar een vechtpartij ontstaat. te stijden met twee agenten tegenover een groep van misschien 10, 15 man. Ja, dat kan alleen maar meer uit de hand lopen lijkt me dan toch? Ja, uiteraard natuurlijk, als jij in de minderheid staat tegen een groep aantal mensen... dan hebben de politie de middelen gekregen, in de zin van Bay of een wapen gewoon te trekken. Dat ze dan toch wel van laten zien, jongens, wij staan hier... Wij staan hier en we laten niet door jullie over ons heen lopen. Nee. Kom maar op. Ja. Ik vind, met bepaalde punten ben ik het met mevrouw eens... en met bepaalde punten ben ik het met mevrouw niet eens. Ik vind, dan moeten wij wel maar, wel maar in staat zijn... dat we gewoon bang zijn voor de politie... En, en uit ons hoofd laten om nog wat te gaan doen. Want ik zeg eerlijk, ik zeg eerlijk... Ik heb niet respect voor een politieagent. Als, als hij mij op aanspreekt op iets whatever, ik ga een discussie met hem aan. Waarom? Ja. Ik zie het niet als van, ik ben bang zelf, ja. ik heb respect maar, voor maar maar dat zit, dat jou. Maar dat zit dan toch ook een beetje in jezelf? Ik bedoel, hoezo ja, het, het, het, het, het, beeld, het beeld bij een politieagent wordt door de maatschappij gecreëerd van nou ja, ja. het uh, al wel. En wat heeft hij mij nou te vertellen? Ja. Terwijl ja. in andere landen. Ik bedoel, mijn ouders zelf komen uit Marokko en ik ben er wel eens op vakantie geweest. Ik zou niet durven om nog daar tegen te spreken. Nee, nee, precies okay. Okay. Uh, Ze moeten gewoon strenger worden en dan uh, komt het respect vanzelf. Dankjewel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, hallo. De, ze, ze moeten, de politie moet gewoon meer bevoegdheden krijgen. Want ik, ik zie er nog alles dat ze vervolgd worden omdat ze iets gedaan hebben, dat ze ingegrepen hebben. Mm -hmm. Dus ze moeten gewoon meer uh, bevoegdheden. Maar ze mogen toch ook niet meer zo in het wilde weg gaan, uh, gaan rondschieten. Dat lijkt me toch ook niet goed. Dat, dat willen we nee, toch ook niet maar, in Nederland? Dat ja, wordt tegen hen ook gedaan. Dus u zegt maar gelijke monniken, gelijke kappen. Ja. ja. Nou, duidelijk, dank u wel. Stampe.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ja, ik hoorde net heel wat stellingen voorbij komen. En volgens mij gaat het niet zozeer om respect of meer angst of hard optreden. Het feit dat ze moeten optreden, daar zijn ze voor. En uh, de respect, dat uh, dragen ze voor een deel zelf aan bij een, zijn maar niet willekeurig op te treden. In het geval van een gehandicapte man met twaalf mannen springen. en als echte zware jongens om de hoek komen kijken, niet ingrijpen begrijpen. of als iemand geliquideerd wordt, stiekem in een busje zitten en niets doen. Dat, dat, dat werkt niet. Je bent politie, je hebt ervoor gekozen. om moet je ingrijpen. Natuurlijk moet je ondersteund worden met alle middelen. En mogelijkheden, maar dat is je taak. Je moet Goed. gewoon ingrijpen, punt. Dankjewel. En het hoeft niet zwaarder te zijn, het hoeft niet gewelddadiger te zijn, maar je moet, je moet wel een bepaalde autoriteit ja. uitstralen. Dankjewel voor bellen. Stand.nl. Goedemiddag. Agenten moeten altijd ingrijpen bij geweld. Eens of oneens, wat zegt u? Eens, natuurlijk moeten ze ingrijpen, altijd. Kijk, uh, we hebben jarenlang gekeken al naar de lang door de bocht aanpak om even terug te komen op uh, de mevrouw in de studio. Wat tijd hebben we veranderen? De respect dat moet je afdwingen, de maatschappij verandert. Dus de politieaanpak moet ook veranderen. Ik leef liever in een politiestaat dan in een bananenrepubliek. Ja, nou dat is ook een duidelijke uitspraak. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, spreek met Herman Hobert. Herman Hobert, zeg, zeg het maar. Nou, ik ben het ermee eens. Als er geweld gebeurt, dan moet er ingegrepen worden door de politie, uiteraard, in afweging met. Maar het probleem zit veel dieper en al veel langer terug. En dan praat ik uit eigen ervaring, omdat ik bij de politie gewerkt heb. En dat is op een jaar of tien, vijftien geleden op de werkvloer al geconstateerd. Dat de, de fysieke training binnen de opleiding en zeker nadien, dat die gewoon uh, ja, te wensen overlaat. Waardoor de politiemensen ook de uitstraling en het gezag niet meer hebben. Wat ze misschien in het verleden op straat nog wel oh. uitstraalden en hadden. Dus je dat dus, dus en... het begintraining is op zich prima, maar het bijhouden, dat, dat, daar valt een hoop aan te doen. Nou, de begintraining is, uh, is ook verworden tot uh, een, een slappere training als dat het in het verleden was. En mm. ik weet dat met name binnen de kring ook van de fysiek-mentale trainers binnen de politie uh, er toch ook wel gedachten zijn over dat het allemaal te gekunsteld gaat. Met andere woorden, er zijn ook al discussies geweest over uh, hoe moet je ze fysiek, maar ook mentaal trainen om ze weerbaar te maken tegen datgene wat er nu op straat plaatsvindt. Ja. Ja. En daarbij is er een schromelijk tekort. Want we kunnen wel zeggen... we hebben 50.000 executieve politieambtenaren... maar dat zijn er minder. Als je dat omzet en simpel gaat rekenen... naar de bevolking, je gaat delen... je gaat kijken naar ziekteverzuimpercentage... naar trainingspercentage... wat zou moeten plaatsvinden... dan heb je gewoon onvoldoende nee. capaciteit op straat. Ja, dat ja. probeert men wel op te lossen met allerlei labmiddelen... en nu weer met een fotografiecursus die de heer opstelt, uh, <lacht> voorstelt... en allerlei andere zaken. Maar het probleem is veel drastischer... Ja. en zit hem... In grote lijnen, in de capaciteit, ja. Maar ook in de capaciteiten die politiemensen aangeleerd hebben. Ja. Dankjewel, dankjewel voor het bellen. Stand.nl, goedemiddag. Hallo. Hallo. Met Timbo Nink? Ja. Goed, eh, ik wilde nog even reageren. Ik heb veel meegemaakt het afgelopen jaar... op het gebied van politie die wel of niet kan optreden. Ik heb respect voor wijkagenten. En ik weet hoe zwaar die taak is. En ik heb ook Oefende land en Feyenoord gevolgd. Maar ik heb het afgelopen jaar uh, meegemaakt dat uh, er uh, echt zware bedreigingen van mensen uh, uh, wel gehoord worden en weer vrijgelaten worden en even laten gaan ze toch in gang. En uh, er wordt dus uh, in sommige gevallen niet opgetreden tegen zeer potentiële uh, daders. Ja. Maar goed, dat, meegemaak... dat, is niet, dat is niet alleen maar de schuld van de politie. Ik wil, dat is een beetje ons, on, uh, ons rechtssysteem, de justitie die erachter zit. Want ik weet, uh, je hoort de agent ook heel vaak over, dat die zelf daar ook heel gefrustreerd over zijn. Dan pakken ze iemand op en even later staat hij weer buiten. Ja, maar ik heb dingen meegemaakt in Bergen halverwege de zomer... Rond, rond zeg maar een verslavingskliniek. Mm. Waar, uh, waarin uh, twee keer de, de tent gesloten wordt. Waar, waar de, de, de potentiële uh, daders worden uh, aangehouden. Ja. en weer vrijgelaten ja. worden. En even later bijna iemand vermoorden. of, of ja. mishandelen in ja. een winkelcentrum. En uh, of het nou angst is of de of wet is. iedereen die dat gehoord en gezien ja. heeft toen. Uh, inclusief wat er in mijn familie gebeurd is een jaar geleden ja. Ja. in Noordwijk. Ik, ik snap het, maar... ...is fout. Ja, da dank u wel voor het bellen in ieder geval. Uh, want we kunnen die uh, persoonlijke zaken niet allemaal hier uh, bespreken. Magda Berns heeft meegeluisterd, D66-Kamerlid. Even terug naar die meneer hiervoor. Uh, Herman Holbert heet hij. Uh, ja. Die dus zelf een tijdje bij de politie iets heeft gedaan. Die zegt van... ...het zit hem ook in de trainingsmethodieken. Ja, nou ja goed, dat is natuurlijk toch wat de politiemensen zelf ook aangeven. Dat hij zegt ook de training laten wensen over. Ja, nou, ik vind ook dat de, de politie, om het zo maar te zeggen, daar goed naar moeten luisteren. Kijk, mensen kunnen zelf heel goed aangeven waar ze behoefte aan hebben. Uh, en het ene eeuwige dilemma, want dat werd ook al even geconstateerd, 50.000 politiemensen, nou die hebben we al niet eens. We hebben er 49.500 en nog een beetje. Um, daar gaat natuurlijk een heleboel van af. Dus de capaciteit laat ook de wensen over. Dat is uh, niet voor het eerst dat ik dat zeg. Zolang als ik in de Kamer zit, roep ik dat al. Uh, maar we moeten het ermee doen. Want uh, er is geen geld voor meer uh, politiemensen. Wat ik erg betreur. Mm. Ja, um, dit, dit kabinet zou er 3000 agenten bij uh, doen. Maar dat, die hebben we ook niet. Dat blijkt niet te, de, te kloppen allemaal. Hè? Nee, nee, nee dat, dat is het mooie rekensommetje van minister Opstelten. Die zegt steeds van ja, er zijn er 3000 meer dan wanneer dit kabinet er niet had gezeten. Ja, zo kan ik me zelf ook rijk rekenen. Rijk rekenen. Um, maar die 3000 extra komen er dus gewoon ook niet. Nee. Nee. Uh, nog, nog even, want de, de, voordat we dat anders... Ver, de, de tijd is, is bijna voorbij. Nog ja. even over dat respect. He. We ja. hebben daar verschillende ja. dingen al gehoord. Ja. Respect moet je afdingen. Iemand zei van uh, dan maar liever een politiestaat dan een bananenrepubliek. Ja, nou ja, we hebben geen bananenrepubliek en die krijgen we niet ook. En ik wil geen politiestaat. Daar laat ik daar volstrekt helder in zijn. En wat betreft het respect, ik vond die ene meneer dat heel mooi zeggen... de burger moet ook het gezag geven aan de politie. Uh, en op het moment dat de politie streng optreedt... Uh, soms ook met toepassing van geweld... dan regent het klachten van burgers... en ze komen zelfs aangifte doen bij de politie... Uh, omdat de politie gewelddadig zou hebben opgetreden... De dus ik zou ook zeggen, uh, het is een wisselwerking. Politiemensen moeten... Ook, en daar ben ik het ook mee eens... die moeten ook optreden tegen geweld. Ik heb alleen de nuance aangebracht... daar waar uh, er sprake is van niet kunnen optreden... en die situaties doen zich voor, nou. moeten ze het ook niet doen. Dank u wel voor uw bijdrage aan Stam.nl. Magda Bernsen, D66, 1173 mensen hebben gestemd op onze site. 86% is het eens met de stelling, 14% dus oneens. Agenten moeten altijd ingrijpen bij geweld. U kunt de hele middag blijven reageren met de radio op de achtergrond. Want zometeen na tweeën, dit is de dag met Thijs. Ja, ze is vriendelijk, spontaan en mooi. ...mooi, maar ook bot, slecht gekleed en ongelooflijk ongastvrij. Over nee, jullie mijn buurvrouw te gast? Nee, de Nederlandse vrouw. Oh. Daar is een boek over verschenen van Santje Kramer. Die heeft allemaal buitenlanders geïnterviewd over Nederlandse vrouwen. Verder Geert Tomloo, uh, voormalig assistent, nee, kandidaatkamerlid voor de PVV... ...en Henk Bleker over de nieuwe natuurwet. Henk Bleker, waarvan net uh, werd geconstateerd dat dat de, de CDA in, in eigen persoon is...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 1 jaar geleden begonnen. Ik vind het een enorme eer dat ik dit mag gaan doen. Tijd voor een tussenbalans. En het mogen duidelijk zijn dat ik waard gewoon blij ben. Deze week, elke dag bij de NOS op Radio 1. Ja, ik doe eens normaal man. Ga naar nos.nl, klik op de button 1 jaar Rutte. Ik zou zeggen: doet u zelf eens normaal. En luister naar Radio 1: het nieuws van alle kanten.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 Met het sublieme Kathleen, de danshit van Rotterdam... en Beautiful Freak van de grootste dansvernieuwer van dit moment. Buitengewoon opwindend schreef de pers over Kathleen van Scabino Ballet. 11 tot en met 15 oktober in de Rotterdamse Schouwburg. Speellijst op ScapinoBallet.nl. Het huis van een 31-jarige vrouw uit Utrecht... is voor de 22e keer getroffen door brand. Nadat de vrouw drie weken geleden met ernstige brandwonden... werd opgenomen in het ziekenhuis... werd ze nog regelmatig door de vuurzee verrast...